Zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. De meeste treinen rijden morgen weer volgens de normale dienstregeling. Alleen op de lijnen van Rotterdam en Den Haag naar Utrecht... rijden minder intercities door gebrek aan materieel. Weggebruikers moeten rekening houden met een drukke ochtend- en avondspits. Volgens Rijkswaterstaat blijven spitsstroken dicht als de weg te glad wordt. Er zijn honderden strooiwagens ingezet. De sociaaldemocraat Ivo Josipovic wordt de nieuwe president van Kroatië, melden Kroatische media. Hij zou in de tweede ronde van de verkiezingen bijna 65% van de stem hebben gekregen. Josipovic belooft zich sterk te maken voor de strijd tegen corruptie en criminaliteit... Hij steunt de wens van Kroatië om lid te worden van de Europese Unie. In zijn woonplaats Amsterdam is op hoge leeftijd componist, tekstdichter, muzikus en hotelier Pierre Wijnobel overleden. Hij speelde bas en trombone in verschillende jazzbands. Wijnobel schreef honderden liedjes, waaronder Kijk eens in de poppetjes van mijn ogen. Verder vertaalde hij liedjes in het Nederlands zoals Willem wordt wakker en voor Rudy Karel een muis in een molen. Pierre Wijnobel was 93 jaar. De president van Angola heeft de aanslag op het voetbalelftal van Togo veroordeeld. Hij, de, hij deed dat bij de opening van het toernooi om de Afrika-cup in Angola. De Afrikaanse voetbalbond gaat ervan uit dat Togo niet meer meedoet aan het toernooi. Vlak voor de openingswedstrijd, Angola-Mali, werd in het stadion in Luanda een minuut stilte in acht genomen. De wedstrijd eindigde in 4-4. Egyptische archeologen hebben graftombes ontdekt van arbeiders... die hebben geholpen bij de bouw van de piramides van Gizeh. De graven zijn ruim 4000 jaar oud en liggen vlakbij de piramides bij Cairo. In 1990 werden voor het eerst graven van piramidebouwers gevonden. Dankzij die ontdekking kwamen archeologen erachter... dat de piramides door arbeiders werden gemaakt en niet door slaven. Het weer, sneeuwbuien en in het noorden soms natte sneeuw. De kans op stuifsneeuw neemt geleidelijk af. De temperatuur ligt rond het vriespunt en dat blijft zo tot morgenavond. Ook blijven morgen sneeuwbuien mogelijk. Wel neemt de wind in kracht af.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 Daar uh, was alleen maar uh, de, heet de ketel, de gaarkeuken. Oh ja, de, de, gaar, de gaarkeuken. Ja, en wij met zo'n gezin hadden wij natuurlijk wel iets meer nodig dan ja, al ja, kinderen. De, uh, dus uh, <coughs> ik haalde dan melk bij de boer. Dat was op een oude oh, fiets ja. met ja. houten banden. Ja. Vijf kilometer fietsen.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 Ja, die in de oorlog En dan met elf ja. kinderen. Dat is ja, niet mis ja. voor uw ouders. En uw vader die deed wel veel uh, bedrijfjes, maar dat kon in de oorlog misschien ook niet meer zo. Taxichauffeurs en zo. Nee, nee, was nee. Dat dat was dat voor de oorlog? Nee, zeker niet in dat dorp, ja. Want het probleem was benzine, was er niet. Nee. En uh, ja, hij was wel effectief. Hij reed zelfs in een spijker. Dat is, dat is vandaag de dag. Oh ja, Toen wel, nog. heel, heel bijzonder. <laughs>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 kreeg ik een baantje voor 750 per week en dan moest ik dus constant alle limonadeflesjes die bij het fabriekje binnenkwamen, oh, okay. die moest ik spoelen ja. en die werden weer gevuld met limonade en die gingen dus weer naar de klant toe. Hm. Dat was mijn eerste, uh, eerste werkgevers. Ja, eerste baantje. Ja.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 We'll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 Ik luister naar CFM Radio. Dit is het programma Het Laatste Uur. Ik spreek vandaag met dokter Vellema, die in Zandvoort woont. Vandaag hoort u deel 1 van het interview over zijn jeugd. Volgende week is deel 2 te horen. Wat was de reden dat u voor uzelf bent begonnen? Want u bent op een gegeven moment zelf een reclame-adviesbureau begonnen. Wat was de reden daarvoor? Ja, dat is juist omdat ik bij het bedrijf waar ik uh, <coughs> werkte hetzelfde ging doen... wat ik... zelf ook zou kunnen doen. Ja. Met andere woorden... Uh, of ik was een vertegenwoordiger... van dat bedrijf... Mm -hmm. en het bezoeken... van nieuwe relaties... en het contact leggen van nieuwe ja. klanten... maar ja. dat kon ik ook voor mijn eigen bedrijfje doen. Ja. Ja. En toen ben ik dus... voor mezelf gestart... op een zijkamertje met een... een type machine en de juffrouw voor halve dagen...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 Ik heb het plan op papier staan, ik wil het zo re realiseren, dat is, is mogelijk, dus ik zat mezelf weer goed te motiveren om het plan door te zetten. En dat is achteraf een groot succes geworden, want het is een, uh, op een bepaald moment een miljoenenbedrijf geworden. Wat zeggen je nu, wat een miljoenenbedrijf? Wat ja, is er een miljoenenbedrijf. Dat dat, hoe is dat ontstaan dan? Van niks ja. dat miljoenenbedrijf, er zit wel iets tussenin. Daar zitten inderdaad, er uh, <lacht> zitten jaren. De eerste,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 ...zaak met een secretaresse... ...voor halve dagen uit... ...tot een bedrijf waar meerdere mensen in dienst waren... ...als ik het goed begrijp... ...en dat werd steeds groter. Ja, dat ja, werd steeds groter... ...op een bepaald moment had ik 45 man in 45. dienst. 45? 45 mensen. Ja. En uh, op een goede dag zei ik tegen mijn vrouw... ...dit wordt eigenlijk te veel voor een, voor een eenmanszaak. En uh, na enkele jaren daarna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 Hij ah ja, had ze eerder gezien. Oh, ja. En we maken contact en we maken een praatje. En op een bepaald moment hebben we een afspraak gemaakt. Zij kwam uit Scheveningen. Zij kwam uit Scheveningen? Ja, ja Scheveningen. Ja. En uh, ja, dat is uh, definitief contact geworden. En uh, na een half jaar zijn we getrouwd. En dat is nu 52 jaar.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 En we zijn heel Amerika doorgekroost, jaren met achter elkaar. Ja. En in die, tijd ging mijn, in die tijd ging mijn vrouw schilderen en ik studeerde theologie. Dus ze hebben daar een fantastische periode.